Post. Een woordspel van G.C. Brown, vertaald door Namco G. Havelhof. Regie Jan hubert op draaiende kunt houden als je van zoveel mensen geld te vorderen. hebt. Ach, heb zoveel geld te vorderen. Dat weet je best. Die Tommy Rose is je nog 2,5 pond schuldig voor een drum die hij een half jaar geleden bij je heeft gekocht. Ja, hij zit de laatste tijd niet zo dik in zijn engagementen, hè? Ha, ja, me niks. heb mooie verhalen gehoord over die meneer Rose en de quintet. Ze kunnen nog niet het volksweek goed spelen. Ah, maar het zijn die jongens. Ze studeren hard. En Tommy begint hoe langer, hoe beter te spelen op zijn clarinet, hoor. Dat, uh, dat is toch zijn clarinet waar je mee bezig bent? Ja, maar een paar veren verdienen. Ah, dat kan straks ook. Laten we dan ook gaan drinken. Ja, ik wou dit liever eerst afmaken. Ik heb gezegd dat het vanavond klaar zou zijn. Krijg je dan ook je geld? Oh, als je het kan missen. Vandaag of morgen ga je nog over de kop als je niet uitkijkt. Ja, mijn klanten verdienen niet veel als Catherine. Zijn voor het meer een amateurs of uh, half beroeps. Ze betalen maar wanneer ze het, uh, het beste uitkomt. We maken misbruik van je goedheid. Mm. Zorg dat het je geen geld gaat kosten. Ja, meisje. Zou je jongens het wat steviger aanpakken? Ja, hoor. Ja. Weet je wat ik met ze zou doen? Ik zou tegen ze zeggen: Oh. Wat is het? Wat is het? Nou, kijk je me weer zo geduldig aan. Ik bedoel dat weet je toch. Ik zeg geen woord meer. Ik mm -hmm. dat je me zit uit te lachen. Katharina, ik lach je nooit uit. Oh ja, dat weet ik wel. Sorry vader. Maar de manier waarop jij met de winkel omspringt. Het feit dat je bijna alles op de pof geeft. Nou ja, daar maak ik me zorgen over. Ik, ik heb die winkel nou al vijftig jaar en het is nog altijd goed gegaan. Ja, maar als jij niet zo gemakkelijk was geweest, dan had je... Doe maar, daar ga ik weer. Nou, laten we er nog geen woord meer over vuil maken. Zoals je wilt, ja. ja. Zeg, weet je zeker dat je nu niet wilt thee drinken? Dan blijf het nog even en was mij daar naar boel af. Nee, die kan net moet klaar. Ga ja. maar naar huis, Catharina. Anders kom je te laat. Hoe gaat het met Bernard en de kinderen? Best. Je moet het goed hebben. Oh. En uh, denk erom, het komende weekend een bij ons. Ja, als ik het niet uh, druk heb... Druk of niet druk, jij komt erom. ons. Hmm. Je gaat lang niet vaak genoeg de deur uit. Nee. Laat zei Bernard nog dat je al sinds. Harder. Wat is er? Kijk eens naar buiten. Oh. Oh, dan heb je hem ook weer, ja. Dat stuk nozen. Hoe weet jij dat het een nozen is? Nou, je weet best wat ik bedoel. Onbetrouwbaar oh. en zo. Nou, oh, oordeel jullie pas terug. Misschien wil je iets kopen. Kopen? Hm? Ja. Niet? Ja. Waarom zou die anders zo lang voor dit talaatje blijven staan? Gisteravond, nadat jij weg was, heeft hij zeker wel een kwartier staan kijken. Dat wilde dus zeggen dat hij hier meer heeft rondgehangen. Nou oh ja. Misschien is hij wel van plan in te breken. Oh. Nee, dat gezicht bevalt me niet. Ach, onzin. Hoe lang is het geleden dat ze Carpenter uit de krantenkiosk mishandeld en beroofd hebben? Zo, ja. Dus. Dat was hier maar een paar straten vandaan. En de jongen die het eigenlijk gedaan had, was nog maar zeventien. Zoiets als die knoe, dat buiten... Oh, wie zou mij nou willen beroven? <laughs> dat zei meneer Carpenter ook altijd. Oh. Ah, zie je dat? Daar gaan we van door. Oh. we laat hij me zag nam hij de benen? Vader, ik heb van de week nog tegen Bernhoff gezegd dat het toch echt tijd wordt dat je telefoon neemt. Dan kan je toch altijd gauw iemand opbellen als er wat aan de hand is? Oh ja, de, de politie, <laughs> de GGD. De brandweer. Nee, je kan nooit weten. Ik begrijp maar niet waarom jij zo'n zo zwart zwartkijker bent. En ik begrijp maar niet waarom jij altijd zo onverstoorbaar blijft. Ja, dat is nou een van de voordelen van de oude dag. Niks, oude dag. Je bent je hele leven al zo geweest. Oh. En toch zou ik niet willen dat je anders was. Oh, haha. Bedankt voor het compliment, hoor. Tot je dienst. Maar het moet toch wel prettig voor je zijn dat je je zorg aan mij kunt overlaten. Ja. Ja. Ik wil eerst even je bed opmaken en dan ga ik weg. Goed, Katharie, goed. Bedankt, hoor. Goedemiddag. Wat kan ik voor je doen? al die dingen in de etalages van kijken? Dat heb ik gezien. Waarom ben je er door gegaan? Je had toch meteen binnen kunnen komen. Ik kon niet besluiten? Uh, uh, wat, wat kost... Uh... Uh, wat? Ik weet het niet. Alles. Daar. Dat daar. Dat is een fluit. Die kost tien pond. Verrek. Oh. Nou, Sorry. ik heb... Ik heb wel wat goedkopers. Als je me tenminste kunt vertellen wat je wil hebben. Hè? Wat kan ik voor drie pond krijgen? Ben je niet uit op een bepaald instrument? Je hebt toch zeker wel voorkeur voor het een of ander, niet? Je hoeft je niet uh, generen? <hijfie> ik voel me eigenlijk een reuzesugger. Ik weet helemaal niks van muziek en zo ik, ik dacht alleen dat het. Uh... Lollig zou zijn om iets te kunnen spelen. Huh? Weet je al, een, een beetje voor jezelf. Zoals, eh... Uh, eh, uh, volkomen knops eigenlijk. Hmm, helemaal niet. Kan je noten lezen? Nee. Oh, dat is jammer. Maar als je toch alleen maar zo'n beetje voor jezelf wil spelen, dan... Uh, dan kun je deze voor drie pond krijgen. Wat is dat? Dat is een mandoline. Daar kun je tokkelen. Noem me nog wel. Nou ja, wat zou je dan zeggen van een, uh, een blokfluit? Is dat moeilijk? Oh, oh kinderen van vijf jaar spelen er al kinderliedjes op. Die leeslijk ben ik te boven. Wat is dat daar? Ja, volgens sommige mensen is dat het moeilijkste instrument dat er bestaat. Maar, maar zoals hij daar ligt, kan ik hem niet verkopen. Ik moet hem eerst repareren en uh, opnieuw vernissen. Hè? Oh, dat, dat zou ik best zelf kennen. Ik, kan ik hem niet krijgen voor drie pond? Nee, nee jongen, nee. Die viool is meer waard. Ik moet er op zijn minst vijf pond voor hebben. Mooie vorm heeft het, Dien? Ja, nou, dat heeft hij zeker. Moet je eens kijken. Moet je eens kijken hoe vloeiend de, de schouders verlopen. De wat? De, de schouders, hier. Hier, die, die, die ronde gedeelte. Ook mooi hout? Ja. Het is zonde dat hij er zo uitziet. Oh, dat komt best in orde. Maar zoals ik al zei, ja, het is een erg moeilijk instrument. Zou ik het kunnen leren? Misschien. Maar je zult ervoor naar de muziekschool moeten. Oh. Kan ik hem niet een tijdje krijgen om te zien of ik er wat van terecht breng? Dan zal ik hem voor u lakken. Als ik hem terugbreng, herkent u hem niet meer. Ja. Wat, wat wil je nou eigenlijk erop, erop spelen? Of een lakker? Ik, ik weet het niet. Allebei, denk ik. Waarom? Wij niet. Om, om, om wat te doen te hebben. Je denkt natuurlijk dat ik gek ben, hè? Ach, nee, dat denk ik helemaal niet. Als je je verveelt. Wie zei dat ik me verveel? Nou ja, of als je iets te doen wilt hebben in je vrije tijd. Ja, waarom dan uh, geen viool? Hè? Ik heb geen vijf pond. Mm -hmm. Nou ja, als je wat aanbetaalt, dan breng je me de rest zodra je het hebt. Ik, ik heb nu een, een half pond bij me En thuis heb ik nog drie pond. Die ik heb opgespaard. Uh, die, die kan ik morgen brengen. Goed. Ik u dus dat ik hem zomaar mag meenemen? Ja, waarom niet? En uh, als ik hem toch niet wil hebben, kan ik hem dan gewoon terugbrengen en mijn geld terugkrijgen? Natuurlijk. Oh. U, u zult er geen spijt van hebben. Ik, ik, ik zal hem heel mooi opblokken Nou, als je hem niet houdt en als je hem mooi gelakt hebt. dan betaal ik je daarvoor. Uh, tien shilling. Echt? Ja. <laughs> hoe. Uh, hoe hou je zijn ding vast? Onder je kin. Ja, zo. Ja, goed zo. En nou de strijkstok in de andere hand. Ja, doe ja, maar. Nou, probeer het nou maar eens. Dan oh. probeer het nou eens. Maar, maar niet, niet zo hard, jongen. Hé, hey, ik kan het al. Nou, fijn of... Uh, je bent nog geen paranee, maar... alle begin is moeilijk, niet, uh. Ik ga je een boekje meegeven voor zelfstudie. Misschien kun je daar iets uit opsteken. Maar jij hebt dus iemand nodig die ik je leert, hoor. Als het een beetje gaat, dan, dan, dan, dan kun je naar de avondschool. Er zijn verschillende gelegenheden waar je les kunt krijgen. In de buurt van Alkeet en de bishopsgate. Wat zitten er nog meer voor dingen in die koffer? Dit hier, dat is has. Om de haren van de strijkstok mee in te smeren. En dat hier, dat is een stemvork. Oh, heer. staat allemaal in dat boekje. Ik heb op school een jongen gekend die viool speelde. Ik zat hem altijd te pesten. Hij zal het nou wel goed kennen. Ja, misschien ziet hij je wel in de orkest. Ja. Ziet beter af dan ik. Oh, ben je niet tevreden met je baantje? Ja. Soms wou ik wel, wel hè? Nee, ja. meneer, ik heb je... Hier... Oh, Katharine, deze jonge man koopt een viool. Ja, hij neemt die oude, die in de etalage stond. Oh, Ja. Ja. Uh, hier is de tien shilling meneer. Meneer... Uh, Selby. Die drie punt breng ik u morgen. En, en de rest betaal ik in termijnen, oké? Okay? Natuurlijk. Oh, u uh, hebt mijn naam en adres al niet. Dat is zo, ja. Uh, Lokker. Kenny Lokker. Held, House 33. Dat is achter mijn uh, <clears throat> Moet ik iets uh, tekenen? Nee, dat hoeft niet. Uh, kan ik hem maar meenemen? Ja, alsjeblieft. Het is, het is wel gemakkelijk zaken doen met u. Morgen, morgenmiddag om zes uur kom ik terug. Tot ziens. Dag joh. Ja. Hoeveel moet je nou nog van hem hebben? Vier en een half pond. En denk je dat je die krijgt? Ja, waarom niet? Je hoeft er wel alleen maar aan te kijken. Hij heeft iets schriftigs over zich. Ah, dat kwam door die ijskoude blik waarmee jij hem stond op te nemen. Ja, jij hebt hem zenuwachtig gemaakt. Zenuwachtig? Ja. Die? Kom nou. En de viol is nou net het laatste wat hij nodig heeft. Nou, ah, ik heb de indruk dat hij zich verveelt. Dat hij ongelukkig is. Dat hij iets nodig heeft om, om, om de tijd te doden. Kun jij je voorstellen dat een jongen van die leeftijd iets nodig heeft om de tijd te doden? Daar is iets vreemds aan. Oh, goeiemiddag. Kan ik u helpen? Goeiemiddag. Ik zag net een jongen uit de winkel komen met een glio onder zijn arm. Ja? Toen ik hem aanriep, toen ging ik weer als een haas vandoor. En daarom vroeg ik me af. Ja, ik dacht uh, dat ik maar even moest controleren. Wat controleren? Of alles wel aan orde is. Wie bent u? Ik ben Sanders. Regisseur Sanders. Kent u die jongen? Ik ken die Locker? Nou. Ziet u nou wel, vader? Is het de bestadiger, inspecteur? Katharina. Zulke dingen mag je niet vragen. Zulke vragen zijn soms heel nuttig, meneer. Heeft hij betaald? Dat, uh, dat geld uh, krijg ik wel. Als u een soort afbetalingsregeling met hem hebt getroffen, behoort u in ieder geval te weten wie die is. Hm? Heeft u hem dat gevraagd? Mijn vader vraagt nooit zoiets. Daar sta ik van te kijken. Ja, en nu vraag ik er ook niet om. Maar ik wel. Wat weet u van die jongen, inspecteur? Ik ken eens pas terug uit op een opvoedingsgesticht. En het lijkt me beter dat hij geen schulden maakt zonder medeweten van de ambtenaar van de reclusering... ...die toezicht op hem houdt. Denk u dat? Gelukkig niet. Uh, waarom heeft hij hier in, in een gesticht gezeten? In een braak in een postkantoor. Huh? Sinds een jaar is hij voortdurend in aanraking met de kinderrechter. Zijn vader ziet op het ogenblik straf uit en een oom net zo. Om u te waardig te zeggen, geef je die lokkers ons nog wat kopzorg. Vader, je moet zien dat je die viool terugkrijgt. Nee, dat zou al te vernederend voor die jongen zijn. Ik zou hem over zijn gevoeligheid meneer, uit maken als ik u was. Hij weet niet eens wat het is. Nou, oh, denkt u? Ik weet het wel zeker. U moet zich vergissen. Wat u fijn gevoeligheid noemt, dat heeft iedereen, inspecteur. Die jongen ook. Ik ben misschien een beetje cynisch of u staat niet erg met beide benen op de grond. Wie zal het zeggen? Maar als Kenny die geen s'nachts eerbied heeft voor het eigendom van een ander... met het geld over de brug komt... nou, het zou me verbazen. Hij heeft beloofd dat hij morgenavond drie pond zou brengen... Nou, als je niet komt opdagen, dan belt u het bureau maar op. Ja, uh, hij komt wel. Met op. U schijnt hem te vertrouwen. Mijn vader vertrouwt iedereen. En bent u dan nooit bedrogen uitgekomen? Uiteindelijk niet. Dat is mooi. Ja, misschien komen we door de muziek wel de beste eigenschappen van een mens boven. <laughs> we zullen in het vervolg, als we iemand op het bureau verhoren, en een dead laten aanrukken. Dat zou niet eens zo'n gek idee zijn. Misschien niet. Maar volgens mij is Kenny de laatste die een viool nodig heeft. Nou, ik, uh, ik kom nog wel eens langs, meneer Servi. Dat zinkt. Nou, Ja. dan weten. Met de bio's, denk ik. dat de pesting. Van, wat heb je daar nou? Jo. Om, eh... Die moet ik vernissen. Ga je ook uit? Ja, naar de club. Tje, begrijp niet dat er zo'n worm als jij dat binnenlaten met al die rommel op je gezicht. Als ik me wil opmaken, doe ik dat. Oh, schepper, je bent twee jaar ouder dan ik. Wat heeft dat ermee te maken? Ach, voldoende. Je ziet de kans zin eruit. Heeft moet nog iets te eten voor morgen laten. Ja, ik geloof het niet. Maar er staat wel op... Precies, meneer Geertreuken gedaan. Koor nog eens vriend. Je begint erop te lijken, ja. Ik zal me niet zeggen wat jij blijkt. Waar gaat Moed toch iedere avond heen? Naar de pio's. Iedere avond? Wat zegt ze? Maar maandagavond heb ik uit de kroeg in Holtstriet zien komen. Zat de vent bij ze. Wie? Ik ken hem niet. Nog nooit gezien. Oh. Kenny, wil ik wat lekkers voor je klaarmaken? Ik kan het wel niet zo goed, maar als je het graag wil, zou ik het proberen. Nee, bedankt. Met die dingen die je toen op school gemaakt had, heb je me bijna vergiftigd. Oh, die waren wat lekker. Vleespestijntjes. Oh, ik dacht dat het handgelaten waren. Je zou toch denken dat ze af en toe thuis bleef om die bandieren op te ruimen. Wat zou je zien? Ze is het best zien. Ze kan het niet meer aan. Ze zijn er niet. Ik ken... Uh, ik ken een meisje. Die heeft een broer en die is bij de marine gegaan. En nou stuurt hij er overal vandaan cadeautjes. Waarom doe jij dat ook niet? Bij de marine gaan om jouw cadeautjes te kunnen sturen? Kijk maar uit. wil je hem wel? Ik weet het niet. Waarom ga jij niet bij de marine... Ik zie het al. Je bent bang voor jou. Ik ga weg. Billy? Nee? Ja. Als je wilt, kom ik je vanavond van de club afhalen. Waarom nou, ga je niet meer? Nee. Je bent toch ook lid? Oh, tafeltennis. limonade en allemaal giegel en de meiden. En eh. Uh, moet je mijn kleren zien. Je moest eens een mooi pak kopen. Zo'n Italiaans, net als Freddy Bellen. Heb je dat niemand van hem gezien? Oh, mooi, joh. Zwart. En hij draagt er een glimmende dacht met rood en groene geel. Het lijkt wel een verkeerslicht. Houd ik zit me vast. Ja. Maar Freddy heeft zijn meid. Die verdient een smakpoen op de markt. Gaat hij ook op de markt staan? Ja. Die daar zo makkelijk in komt. Nee, ik wil eerst een goed vak leren. En zolang je leert, verdien je niet veel. Hm. Nou, uh, ik moet er vandoor. Ik heb een dat met de tegenover zijn. Oh, oh ja. Ik heb wat boterhammen voor mezelf klaargemaakt, maar ik heb geen trek. Je staan in de kast. En er is een vlees Ah, Bedankt, Millie. Het beste, de maatje. Veel plezier. Die benauwtie. Dat is beter. De vier snaren van het instrument geven de vier open klanken. Wat zijn dat? Open klanken. A, D, A, and A. A. Oh, Hallo. Zeg een meneer Lodier op, radio. Hé. Hey. Zit je te dromen? Heb je je tong verloren? Ik zat te luisteren. Dat zie ik. Je kijkt of je een klap op je kop hebt gehad. Kom, heb je de radio afgezet? Omdat ik koffie in hè? Wat zullen we nou beleven? Wat is dat? Viool. Van wie? Van mij. Hoe kom je eraan? Gekocht. Waarvan? Op de pof van de oude vent in een winkeltje achter Road. Voor hoeveel? Vijf pond. Als we vijf pond hadden, dan konden we die wel beter gebruiken. Het is mijn geld. Ik heb recht op een deel van wat jij verdient. Dat krijg je toch? Je lijkt wel gek. ...om je de schuld te steken. He. Hoe lang denk jij erover te doen om dat ding af te betalen? Een paar weken. Ik heb drie pompen gespaard, die breng ik hem morgen. Die heb ik gebruikt? Wat? Zit me daar een zo'n stom man te kijken? Je krijgt ze terug. Het is winter, want een deken is nodig. leg ligt er ook een op jouw bed. Heb ik toch een over je centen? Ik heb die man dat geld beloofd. Dan betaal je hem als je het hebt. Hij vertrouwt me. Wat is zuffertje. Je had het moeten vragen. Ik wil toch genoeg vragen als ik bij die lui van de steun kom. Het zit me tot hier. Wat mijn geld. Oh, oh, je kok toch. Waar je naartoe? Ik heb die oude man beloofd dat hij morgen zijn drie pond krijgt. Zal ze ergens? Moeten ze niet alleen. Waar? In de buurt van de galerij. Je weet dat je daar niet meer mag komen. Zo, mamot, hè? Als die man weer komt kijken hoe het met je gaat en ik vertel het hem, nou, dan zwaart er wat voor je. Ik vertel hem dan meteen waarom ik erheen ben gegaan. Daar hebben we besteld nou moet jij eens goed luisteren, kereltje. Ze hebben jou naar huis laten gaan op voorwaarde dat je aandeel in zou dragen hier. Ik heb niks weggenomen waar ik geen recht op heb. Bestolen? Dat moet jij nodig zeggen! mijn Hallo, ik ik heb jullie niet meer jesse is je vrij met Kenny. Ik heb niet zo pijn. Dit is Les. Hallo. Ja, Jij weet het je toch wat ik je over Kenny hebt verteld. Hij er was erbij toen we die grap uitgehaald hebben op het postkantoor? Oh. Oh ja. Dan hebben we die zaak toen is geknoeid. Maar zo stom zijn we nou niet meer zijn, hè Kenny. Nee. Bedien je wat? Ja, ik werk. Voor wie... Muirofabriek. Politieus en bijtje. Doe je echt werken? Zo. Zij ja, onder toezicht. Ja. ja. Ik ben gewoon vrijgelaten uit de sticht. Tot ik afkoel in. Dat duurt zeker niet lang meer. Een paar maanden. Het is over dit, Kenny. Moet je eens met les praten. Verleden week ben ik met een beetje Ik dacht dat wij afgesproken hebben dat je je mond zou houden. Sorry. Maak je me niet ongerust. Ik zie niks, hebben je haar staan opgevuld. Uh, nou, en uh, op? Weet je dat dan op de kram of de mat die we nog gelijk waren? <tie> ja, de ja, waarde ja, ja. Ja, Ik mag hier eigenlijk niet komen. <tie> ik ben er nog onder toezicht staan, zou ik snap op Ik heb drie pond nodig. Bij wijze van leiding. Ik heb die kerk nou niet moest niet voordat Les klaar is met de voorbereiding. Ik je die drie pond. Ik vroeg het op Dixen. Hij is een vriend van me. Dat zijn allemaal vrienden. Hier. Bedankt. Ja, ja. ja ik... Neem ze maar, Kenny. Ik, ik kan ze de eerste week nog niet terugbetalen. Oh, heb ik heb er geen haast mee. Nou. Mijn bedankt? Oh, wel goed. Andere keer doe je mij zo. Nee? Het kan. Bedankt. Sluit je nou nog niet? Nee, ik heb geen haast, Catherine. Je wacht nog altijd op de jongen, hè? Dat komt natuurlijk niet. Ik loop alleen langs de politie om het aan de regisseur te vertellen. Je kunt geloof ik geen minuut meer wachten om die jongen erbij te lappen. Hè? Heb je wat tegen hem? Ja, ik ken dat zo. Oh. En jij kent ze net zo goed als ik. Ze ja. lopen er meer zo rond. Je ziet aan hun gezicht dat wel het rotjongens zijn. Als ze even de kans krijgen, draaien ze in een loer. Oh ja, geef toe dat die jongen er wat weer bastig, en geniepig uitziet als je hem voor het eerst ontmoet. Maar die jongen is zenuwachtig. Hij weet niet hoe je met de mensen moet praten, dat is dat stuk schoren dat die oude carpenter een klap op zijn hoofd heeft gegeven... ...was zeker ook zenuwachtig. Ja, maar wat, wat heeft dat er nou mee te maken? Jij bent net zo iemand als meneer Carpenter. Oh. Een, een hulpeloze oude man die, die, die meestal alleen goed, is. Zeg, kom nou. Iemand die een contrabast de keldertrap op- en afhoudt. Die hulpeloos. Goed, goed, ik zeg het verder niks meer over. Uh. Maar, maar het zou me helemaal niet verbazen als... O, kijk eens. Is dat nou geen verrassing voor je? Huh? Oh, nou... Hier, hier zie ik drie Het spijt me dat ik zo laat ben. Ik heb de hele weg hard gelopen. Bedankt. Ik, ik, ik was bang dat u al dichter zijn. Ik zat ruis in de rat. We gaan afsluiten. En nog maar net op tijd. Je houdt die voor dus, hè? Ik, ik, ik ga het in ieder geval uh, proberen. Ah. Ik, ik kan hem toch altijd terugbrengen, hè? Dat heb je gezegd? Ja, natuurlijk. Nou, uh, bedankt. Tot ziens. Goedenavond. Nou, vader? Wat bedoel je, meisje? Doe dan. Zeg het dan maar. Ik zeg helemaal niks. Behalve dan dat hij volgens mij bang voor jou is. Doet me genoegen dat te horen. Maar goed, nou die geweest ga ik ook weg. Nou, ik zie je morgen wel. Ja. En doe vanavond dan niks meer. Er staat nog een contrabas beneden. Denk dat ik het, uh, klemmen en maar even afgehalen. Goed. Maar probeer hem dan niet in je eentje naar boven te sjouwen. Nee, meisje, nee. Laat hem rustig staan. Dan help ik je morgenochtend wel. En zorg ervoor dat je alles goed afsluit. Ja, meisje. Wel rustig, vader? Wel rustig, hoor. Katharine. Uh, mag ik nog even binnenkomen? Ja, kom maar. Ik. Uh... Ik wou wat vragen. Waarom heb je dan dat daar net niet gevraagd? Toen je hier was. Ik, ik dacht het niet goed, dat die giet bij was. Dat is mijn dochter. Oh, de oordeel aan de manier waarop ze me aankijkt, mag ze me niet erg. Toen ik de hoek omsloeg, zag ik haar naar buiten komen. En daarom dacht ik. Ik ga nog even terug. Woont ze hier? Nee, maar ze komt hier iedere dag. Oh. Is, is, zal ik die rolluiken even laten zakken? Als u de boel afsluit, dan wilt u natuurlijk die rolluiken dicht hebben. Ja, hè? graag. Graag, ja. Ik heb niet zo zaak. Oh. Je moet zien dat er een goed op komt. Oh, maar is voor mij genoeg, hoor. Ja, maar dood om over te krijgen. Ah. Bovenaan nog een grendel. Dat is beter. Ach, wel nee. Die grendel, die zit vast geroest. Er is geen beweging in te krijgen. dan nou, moet u er toch iets aan doen. Met zo'n voordeur hebben de inbrekers een zacht eitje nog niet. Oh. Maar wat uh, wil je me nou vragen, eigenlijk? Uh, uh, over die... Uh, Avondschool. Oh. Hoeveel kost zoiets? Nou, niet meer dan een pond of twee zou ik denken. Die school in Bishopskate is misschien wel de beste voor je. Ga dan eens op uh, een avond naartoe en vraag het ze. Het is aan de linkerkant als je van hier afkomt. Wat bij het politiebureau? Dat politiebureau ken ik. Daar ben ik wel eens naar binnen geweest. Oh ja? Kom cool. nou, dat weet je best. Je bent niet teruggekomen om mij over die lessen te vragen. Wat is er? Ik uh, heb net met een smeris staan praten. De Sanders. Hm. Ik kon niet aan hem afkomen. Daarom was ik laat. Die Sanders is gisteren bij me geweest. Hm. Wat heeft hij me verteld? Oude Arends Oog. Dat is een ingebouwde radar of zoiets. Als je in Dalston ten ongeluk aan bananenschil laat vallen... dan merkte je het nog uh, als hij op dat moment uh, in een is. Had ah, de pik op me. Oh, nee, maar dat zal toch niet. Oh, nee? Oh, nee. Waarom, waarom komt hij dan bij u om, om u alles over mij te vertellen? Oh, dat zijn mijn zaken niet. En daarom vergeet ik die dingen weer zo gauw mogelijk. Hij zei dat hij had gehoord dat ik tegenwoordig viool speelde. Dat ik moest oppassen dat er niets niet de strijdstok blijft hangen. Maar, maar dat moet je niet zo ernstig opvatten, jongen. Hoe, hoe moet ik het dan opvatten? je moed in die zo je hebt gezeten. Zit er altijd een heel stel smeris achter je handen. Om te kijken wat je allemaal doet. Zou ik je met de koppen tegen de muur willen kwakken? Ja, willen, misschien. Maar doe niet. Nee. Jammer genoeg. Wat heeft die zenders over me verteld? Oh, dat je wat moeilijkheden hebt gehad. Hij zei dat je vader... Maar het is mijn vader niet. Ik ben een onrecht kind. Wat voor onbelangrijk. Ja, maar, maar niet voor mijn moeder. Ze heeft mij de schuld. Die, die ook niet. Maar het is uiteindelijk haar eigen schuld. Ja. In ieder geval niet die jou. Vergeet het, jongen. Ik denk er nog onmakkelijk over. Huh? Als je je rok en je grieven met je mee ronddraagt... breek je je nek. Uh. U uh, had gelijk toen u zei dat ik niet ben teruggekomen om uh, over die lessen te vragen. Ik, ik, ik, ik wilde u alleen maar even vertellen hoe het ermee voorstond. Sanders had het u al verteld en, en daarom vond ik dat ik het ook moest doen. Om eerlijk tegenover u te zijn. Mm -hmm. Bedankt en uh, vergeet het dan maar. Nou, ik, uh, ik moet nog aan het werk. Wat bent u aan het doen? Ah, ik ben met een uh, contrabas bezig. Ik wordt vanavond klaar. Die... Wat is er dan mee? Uh, steunen aan de binnenkant. Die uh, moesten vernieuwd. Ik zal de klemmen eraf halen, dan kan ik hem schoonmaken. Mag ik kijken? Ja, natuurlijk. Als je dat graag wilt. Ga maar even mee. Maar uh, pas op de trap, hoor. ...voor een heel orkest. <laughs> voor, voor, voor twee orkesten. <laughs> is uh, dat hem? Ja, dat is hem, ja. Huh? Mooi ding. Ja. Met een meubel. En uh, al die stukjes hout en waar uh, Gaat u daar uh, nieuwe instrumenten van maken? Nee, nee, nee. nee. Dat zijn onderdelen van instrumenten... ...die ik uit elkaar heb gehaald... ...en die ik weer in elkaar moet zetten. Oh. U, moet uw vak wel goed kennen? Ja, nou, ik doe het toch al heel lang, hoor. Speelt u uh, zelf ook? Huh? Ja, vroeger wel, ja. Hobo. In een amateursorkest. Maar nou... Nou heb ik uh, niet, genoeg, uh, niet genoeg lucht meer. Hè. Wat is er? Ja, ik... Ik heb die klem niet krijgen. Geen beweging, hè. Nee. Misschien zit er een lijm op de schroefdraad. Hè? Mag ik even proberen? Oh, oh die zit toch vast vastgelopen. Ach, je weet. Ja, ik heb zeker te veel lijm gebruikt. Nou, ah, dat mag ik maar even doen. Ja. Uh, moet die ook nog opnieuw worden gelakt? Ja, ja, ja. ja, ja. Mag ik helpen? Ja, maar wacht, word je dan niet ergens heen of zo? Oh, <laughs> nee. Ik heb niks anders te doen. Oh, nou, dat is, dat komt er mooi uit. Ik, ik kan best een beetje hulp gebruiken. langs die trap op en neer zou houden. Oh, daar krijg je handigheid ja, in, hè? Maar, maar wel pas dat u uw nek niet breekt. Die keldertrap is gevaarlijk. Als u wilt, dan zou ik, als ik s'avonds niks te doen heb, wel eens langs kunnen komen. Om te zien of ik met iets kan helpen. Wat denk je ervan? Ja, jij vindt het hier wel leuk, geloof ik, hè? Nou. nou, je hebt me fijn geholpen, zeg. Ik ben nogal langzaam, hier. je. En Het werk stapelt zich op. Nou, ja, als jij eh, één of twee avonden in de week zou kunnen komen... dan zou ik daar erg mee geholpen zijn. Ik, ik zal je ervoor betalen, dat spreekt. Afgesproken? Ja, afgesproken, afgesproken, ja. Nou, ga je zeker naar huis eh, om te eten, hè? Oh, ik heb geen haast. Ik, ik, ik zorg meestal voor mijn eigen eten. Oh, kookt je moeder dan niet voor je? Mijn moeder? Uh... Nogal veel de deur uit. Oh, ja. Nou, luister eens. Uh, mijn dochter brengt me genoeg eten voor een weeshuis, begrijp je. Eet maar mee, hè? Huh? Uh, uh, en daarna, dan kun jij goed overweg met een figuur zagen. Oh, uh. gaat nogal. In het gesticht heb ik wat aan handelarbeid gedaan. Oh, mooi, goed. Nou, ga dan maar mee, hè? En onder het eten zal ik je uitleggen hoe je een kamp voor ons zou oh. moeten snijden, hm? Dan moet je, moet maar eens laten zien wat je kan. Hè? uit die muziekwinkel. Hoe weet jij dat? Dat ik ga het ook laten laat vertellen. Wil je wat bijstaan? Een Als je je soms ongerust maakt over die drie pond die je nog van me moet hebben, vrijdag kun je ze krijgen. Ik breng je naar de winkelgalerij. Dat heeft helemaal geen hart. Ja. Oh. Nou, eh, uh, ik moet er vandoor. Wacht eens, eh... Okay. Ligt je daar nog wel goed in, denk ik? Kan best opschieten met die oude celdoek. Je... We weten er alles van. Jijs. Yes. Jullie zijn toch niet van plan Hij begint wakker te worden? <laughs> Jullie zijn toch niet van plan die winkel te kraken? Alsjeblieft. Oh, Dat moeten wij nou met de stel aan opblikken, Nee, we hebben meer belangstelling voor het huis van Maast. Ik zal het wel vertellen, Divy. Het huis van Maast? Aan de ene kant is een wasserij, en aan de andere kant. Dat weten we. Zeg, voor de muizen gaat nog draden van alarminstallatie. Maar, tot. maar, er lopen geen draden langs de muren van de kelder. <laughs> en een van die muren staat tussen de opslagplaats en die muziekwinkel van jou. Als jij ons nou kan vertellen of we door die keldermuur heen kunnen komen, dan kunnen wij. Dat lukt jullie nooit van kaken. Het gaat niet alleen om ons, Kenny. Je zit te zwaarder jongens achter. Als je wafel nou eens dicht. Yes. Je, hebt je de de mond de voorbij Maar ik zei toch, sorry, nou de niet de meer moeten zeggen. Ik geval, wel. Dixie heeft het al gezegd. zit meer achter. We doen eigenlijk niks anders dan inlichtingen inwinnen. voor iemand die uh, er die belang bij heeft. Uh, nee. Ik wil er niks bij te maken hebben. Maar. ben je. ik doe het. Ik ben bezig met een groot risico te Maar dat is we onze man vertellen hoe hij ervoor staat. Misschien heeft u zoveel veranderingen... ...dat je de moeite waard gaat vinden. Nee. Maar maar waard alsjeblieft. Ik je je moet het te doen. doen. Nee, gek. Maar mag niet zo druk. Ik, eh... Moet weg. Raadig, breng je de driepomp. Aju. Ja, aju. Dat Kenny. Hij is lelijk veranderd. Vroeger was hij niet de oude als hij zo'n kans kreeg. leuk. Doe niks beginnen als hij niet meedoet. Maar ik denk dat hij wel van gedachten zal veranderen. Wat ga je doen? Ja, nou, maar jij je daar nou maar die druk over. Nou ja, kom. Oh. Het niet kunnen doen? Oh, natuurlijk wel. Maar het is een mooie avond. En u zei dat je even een frisse neus wilde halen. Wat doe je? In de kelder? Ik ben aan het werk. Waarom bent u teruggekomen? Oh. Ik heb vader al zijn schone was gebracht. Ik had het vanmiddag vergeten. U komt nogal vaak terug s'avonds met dingen die u vergeten hebt. Moet u een kapitaal aan de bus kosten? Oh. Ik woon hier maar een minuut of tien vandaan. Dat is de moeite niet. Ik, eh... De toon waarop je dat zegt. Bevalt me niet. U hebt dit bij het verkeerde end, weet u. Wat bedoel je? Ik ben misschien niet zo gogum, maar ik weet best waar u zich zo druk op maakt. U bent bang dat u hem nog eens vermoord in de kelder zult vinden. En ik heb met alles vandoor. Je bent gek. Oh ja? Wat hebt u tegen me? Niks. Maar ik vind het geen prettig idee dat jij mijn vader in de winkel bent. Het is zijn winkel niet. En van hem mag ik je wezen. Omdat hij niet weet wie en wat jij bent? Reken maar van wel. Is een fijne oude man. We kunnen best opschieten samen. Ik begrijp niet waarom u dat wil verknoeien. Verdomme. Als je hem nou iets wil doen... Hij is de eerste. goed voor me is... zonder bijbedoelingen. Bijbedoelingen? Ja. Gehaardig tegen je zijn... Want is zijn meestal wat van je. Of het zijn klieren die zo nodig goed moeten doen. Die je willen verbeteren. Dat moet ik helemaal van kotsen. Weet jij dan niet... Uh, waarom mijn vader zo aardig tegen je is? Ik kan me niet schrijven. Zo aardig tegen hem. Omdat hij zoiets. Punt uit. Hij wil je ook verbeteren. Nou, dat moet ik natuurlijk zelf weten. Maar ik vind dat hij zijn tijd verknoeit. Oh ja, ja, nooit heeft hij hoop willen hebben. Waarom heeft hij jou dan zo plotseling nodig? Dat, dat, dat hebben toch al gezegd. Omdat hij goed met me kan opschieten. Onzin, hij kan met iedereen goed opschieten. Nee, hij doet het alleen maar omdat hij denkt dat hij aan jou wat kan verbeteren. Dat heeft hij zelf gezegd. Daar geloof ik geen moer van. Nou ja, niet precies met deze woorden. Hij zei dat je in de narijheid was gekomen omdat je ongelukkig was. Omdat je je verveelde. Maar ik zag wat hij dacht. Ligt. Vraag het hem maar. Als ik gek ben. Omdat je bang bent voor het antwoord. Hij heeft medelijden met je. Ik heb geen medelijden nodig. Van niemand. Natuurlijk niet. Jij leeft op jouw manier. Maar wij de onze. Vader denkt dat hij jouw manier van leven kan verbeteren. En dat weet je best. Ik, ik weet maar één ding. Dat u van me af wilt. Juist, jongen. Zo is het. Als het... Als het waar is... Is, is hij nog erger dan u. Waar ga je heen? halen. Dat is van beneden in de kou. Hallo, Katharine. Wat kon jij doen? Uh, ik had vanmorgen je wasgoed vergeten. Ik dacht dat je misschien uh, nodig had. Dat had toch altijd morgen kunnen wachten? Katharine, is er wat? Nee. Wat is Ken? In de kelder, een jasje halen. Dat is een jasje? Zo'n jasje ligt daar, de toonbank. Ken, je jasje ligt hier. Ik dacht dat het beneden Ga je weg? Ja. Kom je nog terug? Nee. Ik blijf niet waar ik niet welkom ben. Ik heb je nog niet afbetaald. Ik heb een paar avonden hier gewerkt. Dat is wel goed voor wat ik nog op die video moest betalen. En als jullie niet bevalt, vertel je van de speer. Wat is er gebeurd? Ik heb hem verteld... Dat ik hem niet mocht. Wat nog meer? Ik heb hem gezegd dat u hem hier maar alleen niet komen uit medelijden. Katharine. Geen wonder dat hij zo kwaad wegrende. is toch zeker zo? Nee, dat is helemaal niet zo. Waarom laat u hem dan wel hier komen? Omdat ik veel hulp Hij stelt belang in het werk en hij leert snel. Bovendien luistert hij graag, terwijl ik juist graag praat. Met zijn hulp hebben alle achterstallige karweitjes kunnen opknappen. Het ging net allemaal zo goed dat ik van plan was om te vragen... ...hele dagen voor me te komen werken. Toch heb ik gelijk. Gelijk? Jij bent hard en medogenloos... ...met dat veel te snelle en veel te scherpe oordelen van je... ...over andere mensen. Vader! Oh, ik kan me precies voorstellen... ...wat je tegen hem gezegd hebt. En zo mag jij niet praten. Tegen iemand. Vooral niet tegen een jongen... ...boven wie jij mijlen verheven voelt. Wat jij altijd beweert over verschillende soorten mensen... En de manier waarop ze zich van, jou dan altijd onder bepaalde omstandigheden zullen gedragen. dat is de arrogantste onzin die ik ooit heb gehoord. En het doet mij verdriet. Dat zoiets uit de mond van mijn dochter komt. Ik schaam me over je. Zo, zo heb ik u nog nooit overgepraat. Maar nou ben ik kwaad. Toen tegen die jongen te zeggen dat ik meederluizen met hem heb. Heb je mij ook mee beledigd. Er zit een luchtje aan. Als je vriendelijk bent tegen iemand omdat je medelijden met hem hebt. Iets beschermends en, en schijnheiligs. Ik hoop bij God dat ik me daar nooit schuldig aan zal maken. Ik, ik, ik heb alleen maar geprobeerd je te helpen. Hmm. De moeilijkheid met jou is dat jij niet ziet hoe de mensen werkelijk zijn. Jij kijkt niet diep genoeg in de mensen. Voor jou is die jongen de jongen een Maar hij heeft gevoel voor vorm en kleur en klank. En dat is belangrijk in dit vak... Je vindt dat niet zo vaak. Je, je, je moet hem eens zien als hij hier bezig is. Hij geeft zich vaak meer moeite dan ik. En nog afgezien van alles, jij bent een volwassen vrouw, Katharine. En hij is nog niet veel meer dan een kind. Nee, ik had van jou iets anders verwacht. Vader, als je zo praat, schaam ik me. Ja, dat is nou het vervelende van slechte manieren. Ze werken aanstekelijk. Ik ben ook onaardig tegen je geweest. Spijt me, Katharine. Je bedoelt dat ik hem moet zeggen dat ik me spijt? Hè? Alleen als je dat zelf wilt. Maar probeer in ieder geval wat vriendelijker tegen hem te zijn als hij terugkomt. Misschien komt hij niet terug? Dan ga ik hem halen. Maar ik geef hem een paar dagen tijd. zou me sterk verbazen als hij voor die tijd niet uit zichzelf terugkwam. Thank you. ja Kenny? Ja. Ben je meestal niet laat? Hoe weet u of ik vroeg of laat thuis kom? U bent er nooit. Nou, vanavond ben ik er nog wel. Het, ik heb wat lekkers voor je klaargemaakt. Het staat in de keuken. Eet me gauw op. Er zitten een paar vriendjes op je te wachten. Ze willen je spreken. Dixie en een grote jongen in een leren jas. Les. Dat u met z'n geklet. Ga maar lekker eten, Kenny. Het staat in de kast. Ik blijf hier. Ik denk dat jullie jongens mij er niet bij nodig hebben. Ik ben er kapot van. Waarvan? Dat u zo uit uw slot bent geschoten. Ik weet niet waar man van komt. Ik begrijp niet waar je het over hebt. Oh, laat maar. Hey, hey. Eindelijk. Hoe gaat het met de firma Selby en Lokke? Ik ga er niet meer heen. Ik heb er genoeg van. Hé? Hey? Hé? Hey? Sinds wanneer? Sinds vanavond. Waarom? Daarom. Oh. Die heeft er even uitgesloofd. Daar kan ik nooit alleen op. Willen jullie ook wat? Nee, wel gaat. Wat komen jullie eigenlijk doen. Wij willen weten hoe het met die keldermuur is. Ik heb je al eens goed naar gekeken? Nee. Ook niet zo eens even uit te zetten, en wat wij je vertelden. Kom nou. Nee. En ik wil niks meer over die muur horen. En over die winkel. niet. En, en over die bondgrotstij niet. Nergens over. maar met rust. Dan nou moet jij eens ophouden met zo stom te doen. Eet. En luister. In de eerste plaats willen we weten hoe dik die muur is. Of het tegen tegenaan zit op kalk. Of wat dan ook. En dan moet je ons in die winkel laten, als die houden in net ligt, en ons helpen met die muur. Er komen nog een paar lagen. Hij met een vrachtwagen en iemand die je shoe geeft van bond. We hebben geen zin om er met de hele auto voor op de konijnenvelden door te halen. Hij en ik en jij en Dixie helpen met de winkelwagen. De rest van ons gaat weg en jij en Dixie gaan naar huis. Ik stelt het wel erg gemakkelijk voor, maar ze zitten veel voetangels in klemmen die alarm is te houden. Nee, nee, ik rekening. Kinderstel van les. Zo, en ik dan? Ik ga naar een winkel werken en een paar weken later wordt er in de zakenmaast ingebroken. Via de kelder van die winkel. Iedereen kan begrijpen dat ik er de hand in heb. <huch> Hoe kun je dat nou bewijzen? Ik kan zes getuigen leveren die onder Ede zullen verklaren dat jij op dat ogenblik ergens anders was. Twaalf getuigen? Jij mag het zeggen. Eén sleutel van die winkel, heer? Nou niet, joh. Je kijkt naar niet terug. Nou, eens kijken. Nou, nee, met je. Hm? Nou, nee, dood eenvoudig. Dat is met de luzie weer open. Er... Zit er de op die deur? Eén. Hey. Maar die is zo verroest dat er geen beweging in te krijgen is. Hm. Ik heb al tegen die ouder gezegd dat hij er een ander op moest laten maken. Maar je zegt dat zijn winkel de moeite van het inbreken niet waard is. Dus <laughs> zal hij nog lelijk opkijken. Hou je bek. Zijn er al een tel eigenlijk? Dat valt er niks. Het is de link. Ja, we knijden we niks. Als je daar zo'n druk over maakt. Maak me druk over mezelf. Dan haal je er honderd getuigen bij. Toch zal iedereen begrijpen dat ik er aan mee heb gedaan. En uh, daarna heb ik geen leven meer. Ik wil er niks mee te maken hebben. Spijt me. Dit honderd pond voor jou vast? Dat kan ik toch niet verkopen. Dat het graag wel hebben. Misschien kan ik er nog vijftig voor je uitslepen. Maakt voor mij geen verschil. Ga maar buiten. We doen het toch, of je meedoet of niet. En als ik jullie nou vertel dat die keldermuur zo dik is... dat je er alleen met een lading dynamiet een gat in krijgt... Ah, ja, Kenny, is toch niet waar, hè? Ga je gang kijk zelf. Kenny, je bent veranderd. Wat is er met je gebeurd? Ik heb genoeg van gestichten en zo, Dixie. Laat maar buiten. Weet je het zeker, Tim? Want we komen niet nog eens bij je bedelen. Ik weet het zeker, ja. Geef terug die kruidel. Oké, okay, dan. We zullen iets anders moeten verzinnen. Kom, Dixie. Kenny? Dixie. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Dag mevrouw. op jou. U hebt staan luisteren. Natuurlijk heb ik staan luisteren. De manier waarop jij tegen een dictie Ik zon verstond. Je beste vriend. Wat je mijn vriend noemt. Hij wil je helpen. Ik heb geen hulp nodig. Van niemand. Doe die deur dicht, wil u. Wat vragen ze dan helemaal van je? En de hemel weet dat ik dat best kan gebruiken. Maar waarom gaat u ze dan niet helpen? Oh, die voorzichtigheid van je krijgen wat van. Vroeger maakte hij je ook zo druk niet. Misschien ben ik veranderd. Ha. Laat me niet lachen. Zeker door die oude gek. Een oude kwezel, hè, die overal de bijbel bijhaalt. Maar zijn is buiten. Het komt door hem. Je bent alleen de laatste weken zo. En naar die robwinkelren, hè. En die oude maar tegen je preek. Hij preekt niet. Kenny, de enige mensen die je kan vertrouwen, dat zijn je eigen soort. Tipenooze. Ieder mens leeft zo goed als hij kan. Rek, ja. Dat leven wij goed. Weet je hoe het komt? Wij zijn allemaal veel te bang en te stom geweest om onze kans te grijpen. Kijk nou eens naar mij. Ik ben te stom geweest om er wat van te maken. En nou zit ik hier vast. Ja, dat liet je het. Ik had je in het huis moeten doen toen je nog klein was. Nu ben je een blok aan mijn been. Ach, kennik. Het gaat niet om het geld. Maar u wilt er wel wat van hebben. Alleen als je het me aanbiedt. En dan heb je nog genoeg over om er hier tussenuit te knijpen als je dat zou willen. Ik heb gezegd dat ik niet bij u weg zou gaan voor de oude uit de lik komt. Oh, maak je over mij me niet ongerust. En ik zeg er niemand van je heen gegaan of wat je hebt uitgevoerd. Doe, doe het nou maar, Kelly. Ik wou dat u me ware dat het huis had gedaan toen ik klein was. Dat ik u nooit meer ik heb gedaan, ben ik te stom geweest. Gewoon te stom. Nou, nou, dan nou moet je het dus zien. Ik ben nog geen veertig. Dat heet dan de bloei van je leven. Maar mijn leven is eigenlijk al voorbij. Ik kom hier nooit meer uit. Ach, doe moeder, wind je niet op. Wie jij net zo eindigen? Houd toch op. Ik, ik zeg het toch voor je eigen bestwil. Je hebt nou de kans. Grijp hem toch, jongen, grijp hem. U wilt alleen maar geld zien. Uh, het geld van jou. Ik zeg het niet voor mezelf, eerlijk niet. Ik had toch graag dat jij hier weg kon komen. Wat houd je tegen? Die oude Gent in die winkel, I is die zo aardig voor je geweest? Vindt je het geen voor jezelf om een rotstreek te leveren? Maar begrijp heel goed dat het makkelijk is om aardig voor de mensen te zijn als het je geen cent kost. En wat voor schade hebt hij ervan als je meehelpt van die klus? Hij merkt het pas als het voorbij is. Het zou voor ons allebei misschien wel beter geweest zijn. Waar ga je heen? Kijken of ik dit en les kan opsnorren. Maar jij hebt er al niks van gegeten. Ik, ik wil de ja, nou nee, ja. En, uh, we staan er met die muur? Zit er wat tegenaan? Ja. Er was dit cementplaten, want de vloer is gezonder in het Dat is en stroom. Maar in die hoek is een luchtkoker. De plaat er omheen geklopt. Die kun je je een omhoogje wegrijgen. Hoe dik is die muur? In steen. Dan kun je zien in die luchtkoker. Dat is een oude muur. De cement is aan het verkulveren. Oh, je komt er makkelijk doorheen. Wanneer, wanneer gaat het gebeuren? Het is gepland op zondag nacht. Twee uur. Geef hem de maar. En als je naam komt? Ik laat vanavond nog een duplicaat maken. maar. Ik krijg je morgen. En breng dan die sluizen terug. e con grazie. Niet zo boven van die trap staan. Kom maar kijken wat er gebeurt. Bum, <laughs> En is er een oude man gewond. Hallo! Dit oude man! Hij heeft echt uh, gewond. Ik, ik, ik denk dat hij eigenlijk raar. Kom uitstellen! Maken joh, je ring aan jou. God. <laughs> ...verklaring toch afgelegd? Hij wou niet blijven luisteren. En hij had hoofdpijn. Hebt u nog last van die klap? Nou, in het ziekenhuis zeiden ze... ...dat hij er geen nadelige gevolgen van zou ondervinden. Maar hij heeft nog steeds hoofdpijn, ja. Gaan de jongste de gevangenis in? Nou, die... Uh, ...die grote... ...die lijst ik Javisch. ...ja, die zie ik zeker een flinke duik krijgen. Hij heeft een spraffelgister waar geen eind aan komt. Die dik Nou, ja... Ze zullen wel uitzoeken of een verblijf in een verbeteringsgesticht nog iets kan uithalen bij hem. En hm? die Ken? Nou, Kenny Lockers, die kan nog het beste afkomen. Twee jaar proeftijd, denk ik. Dat geloof ik niet. Hij was de ergste van de drie. Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar kort nadat u was weggegaan uit de rechtszaal bleek, dat hij degene was geweest... die voor uw vader de eerste hulp had opgebeld. We hadden daar wel enig idee van. Want die Dixie zou nou wel dat Kenny was gestruikeld en de hele grond geslagen... Maar dat klopte niet met zijn verwondingen. Gebroken arm en overal kneuzingen. Toen Dixie in de getuigenbank stond, toen kreeg hij het op zijn zenuwen en sloeg door. Ja, we had eigenlijk moeten blijven. Ja, ik heb u toch gezegd dat vader hoofdpijn had. Maar hoe dan ook, de rechter zei dat hij, nu hij alles had gehoord, dat hij nog een kans wilde geven. Ik vind het krankzinnig om die jongen los te laten rondlopen. Nou, zo wordt het nou ook weer niet. Hij zou wel op een aangewezen adres moeten wonen. De baan in die meubelfabriek is hij ze kwijt. Zunde. Ze zullen dus proberen ander werkvorm te vinden. Ja, ik vind het goed dat ze uh, Clement geweest zijn. Uiteindelijk heeft hij toch geprobeerd hulp voor me te halen. Die... Ja, dat is wel zo, meneer Shelby. Maar hij was er toch maar niet te goed voor om zich hier bij u in te dringen... om de zaak te kunnen voorbereiden. Huh? Bedoelt u dat hij vanaf de eerste dag toen hij hier binnenkwam voor die viool van plan is geweest in die zaak hiernaast in te breken? Dat bedoel ik, ja. Dat de rot, jongen. Heeft hij uh, het toegegeven? Ze hebben allemaal toegegeven dat de hele zaak van tevoren te degen was voorbereid. Uh, dat u... Dat u mij excuseren. Vader, wat is er? Ja. Je, je bent helemaal bleek. Ja, mijn, mijn hoofd... Uh. Ga dan boven een beetje liggen, hè. Ja. Ik maak je straks wel wakker met een kopje thee. Ja, maar de winkel... Ik pas wel op de winkel, hè. Nou, vooruit nou. Ik ga gauw wat rusten. Ja, goed, ja. Even dan. Ja, dat u me niet kwalijk, meneer Sanders. Nee, natuurlijk niet, meneer Shelby. In het ziekenhuis hebben ze nou wel gezegd dat het niet ernstig was. Maar ik maak me zo ongerust ja. over hem. Je zijn in voor hem geweest. Letterlijk en figuurlijk. Zijn zelfvertrouwen heeft een nou gehad. Nou ja, ik komt daar wel weer overheen. Een en... Hé, hey, hey, hey. kijk eens wie er aankomt. Huh. Als je over de duivel spreekt. Wat moet je? Ik kom dit weer bij je. Ik... Ik heb er nou toch niks nu. Je hebt er nooit echt wat aan gehad, hè, huh, Kenny? Ik... Ik begrijp het niet. Ja, verdwijn nou maar. En een beetje vlug alsjeblieft. Waar is meneer Selby? Is alles in orde met hem? Nee, het is niet in orde met hem. Hm. Voor de rechtbank zei ze dat hij niet erg gewond was. En, en vanmorgen zag hij er gewoon uit, zoals altijd. Het is niet die klap van het mooie vriendje van je. Het gaat om jou. Je hebt een oude stakker van hem gemaakt. Door hem te laten zien hoe gemeende mensen kunnen zijn. Zoiets meer had hij nog nooit meegemaakt. Hij hield van iedereen. En daardoor hield iedereen van hem. En, en behandelde hem netjes. Maar jij... Je weet niet eens waar je het over hebt. Ik, uh, Kan ik hem niet even spreken, mevrouw? Nee, verdwijn. Maar ik... Ik wil hem die viool zelf teruggeven. Kenny, je hebt het gehoord. Ze wil je hier niet meer zien. Weg bij ze, jongen. Katharina. Jezelf, ik je dit. Ik, Ik dacht, uh, Ik dacht dat ik, uh... Ik, uh... Bent u je... Ik, ik, ik heb de viool te wachten. Ik, ik heb hem gehakt en... Uh... Zo. Zo, Kenny. Eens even kijken. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat is mooi gedaan. keurig, ja. Nou wil je natuurlijk je geld hebben, hè? Nee. Daar kom ik niet voor. Vier en pond heb je betaald en... We hebben afgesproken dat ik je tien schilk zou geven... voor het lakken. Dat is, dus uh, vijf pond. Ja. Zo, ja. Ja, pak aan. Wat wil je die jou houden? Ik heb er niks om. Je kan het jezelf niet leren. In dat leerboek begrijp ik niet. Het zou maar een mooie vertoningen zijn geworden als ik naar de avondschool was gegaan. Nee, nee, ik ga nou in een kosthuis wonen. Dan kan ik er toch niks mee beginnen. Het was natuurlijk ruisje stom voor me... om meteen op die viool af te komen. Ruizen handig, zei je bedoelen? Ik... begrijp je niet? Wat, wat moeten jullie toch met... die? Jij hebt die viool als voorwendsel gebruikt... om je in te dringen... voor dat karweitje hiernaast. U, u... bedoelt... die eerste dag... dat ik hier kwam... denken jullie dat ik dat ik toen nog van die kraak afwist. Ja, wat denkt u wel dat ik ben? Ik, ik mis er toen niks van af. Als dat wel zo was geweest, dan, dan had ik hier toch niet zo kunnen binnenkomen. U bent een gek. u gelooft het toch niet? Hè? Nee, nu niet meer. Kom nou, vader. Hij spreekt de waarheid. Zie je dat dan niet? Goed, dank niet. Wanneer kwam je dan op het idee om aan die kraak mee te doen? Les, een, een dictiekar bij me toen ik hier al een paar weken werkte. Ik, ik heb nee gezegd. En wanneer heb je toen ja gezegd? Dat, uh, dat weet ik niet meer. Was het die avond toen jij en ik ruzie hadden? Ik ken wel. Iedereen moest we die avond hebben. De moeder? Les? Dixie? En ik. ik? Geloof dat ik het begrijp. Het spijt me. Waarom voor ons u zich nou eens. Omdat hij daar recht op heeft, meneer Zenne. Geeft nou toch niks meer. Wat er is gebeurd, kun je niet meer ongedaan maken? Ik uh, heb gehoord dat je geen baan meer hebt, De man van de reclassering zegt dat ze zullen proberen of ze wat voor me kunnen vinden. Ja, zou ze het misschien goed vinden... als je hier kwam werken... de hele dag. Ik had je toch al willen vragen of je er iets voor voelt... voor dat dit allemaal gebeurde. Je bent goed in dit soort werk, dat weet je. En het zou voor mij een reuze hulp zijn. Wil je... Nou. <laughs> nou, oh. oh, wat is er nou, jongen? Laat maar even. Nou, ik. Uh, <clears throat> ik ga weer terug naar het bureau. De luiden van de reclusering zullen blij zijn met het aanbod, uh, meneer Selby. Ik durf. Uh... Vast en zeker. Ik vind het een prachtig idee. Ik hoop ook, e. Ik hoop dat het allemaal nog goed voor je komt. Nou. Het beste, zullen we er maar zeggen. Huh? Ja, dag, meneer Sander. Dag, meneer Sander. Kenny, nou komt alles terecht. Je zult het zien. Ja, ja, ja. Hou dan maar op, Catherine. Deze is lief, hè. Er zet zo'n grote pot thee voor ons. En ik wil er geen woord meer over horen. Goed, vader. Nou, zullen we, Kent? Zullen we? Wat? Nou, aan we, het werk gaan, natuurlijk. Wat anders? Nou, ja, ja, alsjeblieft, meneer Selby.